Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De klimaatblokkade op de A12 bij Den Haag is vroegtijdig gestopt. Actiegroep Extinction Rebellion deed dat omdat ze bang waren dat het uit de hand zou lopen. Er was een andere groep tegendemonstranten opgedoken die de blokkade zat is. Met de hulp van de politie werden die klimaatdemonstranten in stadsbussen weggevoerd. Het dodental van de brand in een nachtclub in de Spaanse stad Murcia is opgelopen naar 11... Er zijn vier mensen gewond geraakt, vertelt correspondent Miralda de De meeste mensen in de clubs waar de brand uiteindelijk ook uitbrak... Uh, konden zelf de gebouwen verlaten op eigen kracht. Uh, vanmiddag gaat waarschijnlijk de minister van Binnenlandse Zaken... ook nog een bezoek brengen aan uh, de plek waar het gebeurde. Vanochtend brak er brand uit in een club... en die sloeg over naar twee andere discotheken. De ouders van een meisje van 16 uit Noord-Holland... hebben geen lekkere nacht gehad. Ze belden de politie omdat hun dochter niet was thuisgekomen... ...na een allereerste keer stappen. Een agent ging langs bij de ouders en stuurde gelijk een appje naar het meisje. En die reageerde snel. Ze zei dat ze in slaap was gevallen. En daarna belde ze ook gelijk haar moeder maar even. Een RKC-keeper Faze heeft een goede nacht gehad in het ziekenhuis. Dat zegt zijn club. Gisteren bleef hij roerloos op het veld liggen... ...na een keiharde botsing met een Ajax-speler hij wordt nog wel goed in de gaten gehouden, zegt commentator Chris Wobbe. Vanochtend zijn er scans gemaakt. De uh, afdeling neurologie van het ziekenhuis zou de media op de hoogte houden... zodra er, er nieuwe resultaten zouden zijn. Maar uh, wat zeker een feit is, is dat de situatie omtrent fase... nu stukken beter is dan uh, nou een paar minuten na de botsing. En dan nog wat weer. In het noorden is het nu bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon. Het is tussen 21 en 24 graden. En morgen wordt het een paar graden warmer en dan is het iets bewolkter. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Het uur van Zandvoort op zondag te beginnen met een echte Motown sound. Je hoorde de temptations and Treader like a lady. Het tweede uur van de special rondom Elbert Roest. Het is Zandvoort op zondag ondertussen bij de buren, Benno. Ja, en in dit tweede uur begin ik het gesprek met Elbert Roest... over zijn burgemeesterschap van Bloemendaal. Als burgemeester ben je... Ben je, ja, ben je 24 uur per dag, 7 dagen in de week, heb je eigenlijk dienst en ben je aan het werk. En hij begint aan de nieuwe baan bij het ministerie van Landbouw, maar... Je gaat het wel iets rustiger aan doen. ja zeker ga ik het rustiger aan doen. Ja. Ja. En ik ga ook uh, meer leuke dingen doen. Ja, okay. Want ik heb de afgelopen jaar eigenlijk nauwelijks leuke dingen gedaan. Hmm. En wat dat denk je is, dat, is niet, uh, dat is niet goed. Maar, maar... Oh, nou het kan zijn, uh, ik, ik houd van veilingen, dat vind ik leuk. Mm. Uh, ik, uh, ik mag ontzettend graag uh, wandelen. Ik, ja, ik maak dan 10.000 stappen per dag omdat ik mijn gezondheid enigszins op uh, pijl op wil houden. Maar dat is, dat is eigenlijk discipline. Ja. Maar ik vind het natuurlijk veel leuker om uh, lange afstandswandelingen te maken ja. of, uh, of te gaan fietsen. Um, museum bezoeken. Uh, ik, ik, ik wil eigenlijk ook wel heel graag... Um, uh, ja, sommige leergangen doen. Bij universiteiten die gaan over... Uh, kunstgeschiedenis bijvoorbeeld. Dat vind ik ontzettend interessant. Hm. Uh, en... Um, ik, ik mag graag zeilen. Nou, ik, ik kom niet. Ik heb een bootje naast huis liggen, maar die heeft de hele zomer gewoon naast huis gelegen. Zonder uh, dat ik een uh, meer heb gezien. Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk niet in de mensenleven. Nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. En, uh, <laughs> uh, Over dat wandelen. Je, ja. je, je bent al een. in uh, ieder geval. Uh, moet even nadenken, maar in ieder geval één keer richting de camo, noem je het zelf, richting Spanje gelopen. Uh, Camino. Camino. Nee, Camino. Ja, ik heb een Camino gelopen in 2017 naar Santiago de Compostela en vervolgens door naar Muxia aan zee. Dat is een tocht van... Nou, dat was ongeveer duizend kilometer. Mijn god. Ik ben begonnen ja, uh, aan, aan de voet van de Pyreneeën. Dus het was meteen uh, flink stijgen geblazen. Ja. Nee. Uh, en onvoorbereid. Uh, ik wilde gewoon. En um, nou, dat is een fantastische tocht uh, uh, van mijn leven geworden. Uh, ik, ik heb... Uh, uh, ja, ik heb daar enorm van genoten. En ik heb eigenlijk uh, daar gemerkt... dat je als mens heel weinig nodig hebt. Uh, dat wil zeggen... Uh, dat, dat, dat klinkt abstract... maar uh, als je maar... Uh, als je kunt wandelen... en je kunt genieten van de bloemen... je kunt genieten van uh, het weer... van de zon... van de wind in je haren... van de zonsopgangen... van uh, het erfgoed... Uh, van de ontmoetingen met andere mensen... Uh, uh, van uh, een, een anderen helpen. Uh, een, een blaad te prikken of een, uh, even een arm onder de schouder te leggen van iemand die het moeilijk heeft. Dan kun je met vrijwel niets materieels kun je, uh, een geweldige tijd uh, uh, hebben. En kom je tot de essentie van het leven. Mm. Ik heb daar eigenlijk gemerkt dat, uh, als je het op zijn Hollands zegt, dat. Alles wat te doen eigenlijk gratis is. Je hoeft alleen maar te genieten van de dingen ja, ja. om je heen. Ja, ja, ja, ja. En dat, uh, uh, dat heeft mij een enorm vertrouwen gegeven. Uh, vertrouwen in mensen. En uh, ook dat het wel goed komt. Mm. Wat er ook gebeurt. Zolang je maar kan communiceren. Ja precies. Ja. Ja, als je maar kunt vertellen wat je voelt. Uh, en kunt luisteren naar een ander. Dan, uh, uh, ja, dan kun je wezenlijke dingen doen. Mm. Dus ik heb daar erg van genoten. Het is ook heel goed geweest voor mijn lichaam. Voor mijn gezondheid. Het is een hele goede manier denk ik ook om af te kikken. Dus ik ben van plan. Dat heb ik ook aangegeven. Om uh, Als dit allemaal achter de rug is. Het, uh, het voorjaar breekt weer aan. En ik nog gezond ben. Uh, daar moet ik op hopen. Dat is iets wat je natuurlijk helemaal niet in de hand hebt. Nee. Uh, maar om dan weer te gaan lopen en uh, te gaan genieten van... Uh, en, en ik denk dat ik dan een wat ruigere route uh, kies. Ik heb de, de vorige keer uh, heb ik de Franchezen gelopen. Dat is een route die door honderdduizenden mensen op jaarbasis wordt gelopen. En later heb ik hem gelopen van Porto naar uh, Santiago... langs uh, de Atlantische kust. En ik wil hem nu eindelijk gaan lopen uh, langs de, uh, de noordelijke kust. Die is wat ruiger. Hmm. Uh, en daar zijn ook minder uh, logiemogelijkheden, dus dan moet ik echt wat meer avonturen aangaan. Ja, ja, ja, ja. Maar daar kan ik me zo op verheugen. Oh ja, van, wat leuk. Uh, van kerk naar kerk. Ik kan er wel iets persoonlijks nog over zeggen. Uh, ik liep van kerk naar kerk uh, en dan ging ik gewoon zitten en dan, stak ik een, uh, dan dacht ik aan iemand. Gewoon, ik nam iedere dag gewoon iemand. Uit mijn omgeving. Uit mijn geschiedenis. Of uh, iemand die me dierbaar is. Uh, en daar dacht ik dan een tijdje over na. En uh, van uh, hoe, hoe zit het nou eigenlijk. En wat is onze relatie. En wat heeft het met mij gedaan. Welke impact heeft het op mijn leven gehad. Nou en dan stak ik een kaarsje op uh, voor die persoon. Uh, en dan ging ik weer verder lopen. Hmm. Nou dat zijn... Dingen waar je in je burgemeesters bestaat, normaal gesproken niet aan toe. Nee, niet dat wil je maar vertellen. Ja, ja. Uh, en is dus heel waardevol geweest. En ik kan het ook iedereen aanraden, daarom vertel ik het. Maar het is waar wat loneliness kan doen, sinds ik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 De burgemeester vertelde net dat hij heel veel houdt van wandelen. Vandaar even deze plaat, natuurlijk, ja, he, Benno. Ja, ja, heel Walking back to happiness. Ja, ja als burgemeester heb je zo'n uh, mooie ketting uh, om uh, ja. altijd, uh, uh, Benno. Een amsketen. Uh, uh, ja. En die heeft hij nou waarschijnlijk moeten inleveren. Uh, ja, zeer waarschijnlijk wel. Het uh, is grappig dat je erover begint. Want uh, uh, in het Noord-Hollands dagblad staat er een artikeltje over de amsketen van de burgemeester van Beverwijk. En wat is die nou waard? Uh, nou, 35.000 euro. Uh, daar begint het. Uh, 35.000 euro. Nou, dat is maar een schijntje, hoor. Uh, want die van Bloemendaal... die is even uit mijn hoofd... wel uh, het zevenvoudige waard. Uh, dus, maar goed, het is... Uh, ik ga eens even... Ik ging uh, met Albert Roest uh, verder praten... over die amsketen. Over burgemeesterschap gesproken. Een tijdje geleden had je... een, uh, een van je posts op Facebook. Um, uh, de amsketen. Uh, daar was een... Plaatje, noem, ja. ik weet niet of jullie het ook zo noemen, maar in ieder geval een plaatje toegevoegd met jouw naam en waarschijnlijk met data erbij van ja. begin tot het einde van Klopt. je ambtsperiode. Um, is, die, is die hele keten eigenlijk opgebouwd uit, uh, uit plaatjes? En, en, ja, uh, ik, ik zal het verhaal even vertellen. Ja, ik, ik vind het een van de mooiste ambtsketens van uh, Nederland. Het komt omdat natuurlijk. Um, de associatie van Bloemendaal is gekozen door de kunstenaar die hem gemaakt heeft. Mm. Uh, hij bestaat dus uit bloemen uh, en bloemblaadjes. En de bloemen zitten aan de voorkant. Dat zijn bloemen uh, die voorkomen in de duinen van, uh, van Bloemendaal. En op de achterkant, uh, het is een zilveren keten, dus hij is, hij is zwaar en kostbaar. Uh, en op de achterkant heb je de blaadjes... Maar als je die blaadjes omdraait, dan zijn dat schildjes En op die schildjes staan alle burgemeesters die zes jaar in Bloemendaal hebben, of meer, in Bloemendaal hebben geresideerd. En uh, toen ik zes jaar uh, burgemeester was, heb ik mijn eigen plaatje mogen uh, vullen. Ja. Met mijn naam. En ik heb er een, uh, ook een symbool aan toegevoegd. Je zag dat de, de, de burgemeesters uit het verleden, dat waren vaak uh, edellieden. Um, die uh, hebben vaak hun wapen erop aangebracht en hun naam. En ik dacht van, nou ja, een wapen, familiewapen, vind ik eigenlijk minder passen bij deze uh, tijd als, uh, als symbool. Dus ik heb voor mezelf het symbool van de uh, ba balans uh, uh, ge uh, genomen, de weegschaal, mm. omdat ik dacht van, uh, ik wil. Uh, herinnerd worden als een burgemeester... die geprobeerd heeft uh, weer uh, harmonie in, uh, in Bloemendaal te brengen. Dus dat, uh, dat is het symbool wat ik erin gelegd heb. Ja. Is dat gelukt, denk je? Dat is een, uh, daar hadden we het net over. Hè? Hoe uh, word je nou uiteindelijk herinnerd straks als, ja. uh, uh, als boegbeeld? Want je kunt natuurlijk maar voor een... Toen ik kwam heb ik gezegd van ik ben geen tovenaar. En uh, ik vertrek en dan zal ik ook weer zeggen... ik ben geen tovenaar. Uh, je kunt alleen de dingen doen in het samenspel met andere mensen... en met de wilsinzet van andere mensen. En um, ik heb mijn eigen uh, strategie daarin gekozen. Het is misschien wel goed om daar even zo meteen iets over te vertellen. Ja. Welke strategie heb ik nou gekozen om mijn doelen te bereiken? Uh, en ja, ik mag alleen maar hopen... Dat, uh, dat het voor een deel gelukt is. Dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Nou, en dan over die strategie. Ik kwam en de, de eerste honderd dagen... Uh, had ik met mezelf afgesproken... geen enkele uitspraak te doen over Bloemendaal. Omdat er zoveel gebeurd was... Uh, dat ik dacht van... Uh, laat ik nou eerst maar eens gewoon... mijn eigen observaties uh, maken. Mijn eigen... ...indrukken uh, ophalen... ...zonder voordelen... ...zonder uh, dat anderen... Uh, ...zich daarover hebben uitgesproken. Dus ik ben de dorpen ingegaan. En... Uh, ...nou, Bloemendaal heeft vijf dorpen. Dat zijn prachtige dorpen. Uh, uh, Bloemendaal, Overveen, Adenhout... Uh, ...Vogelen, en Bennebroek... ...zoals je weet. Ja. En wat... ...ik daar ophaalde... ...was dat ik enorm welkom was... ...en dat uh, uh, ik daar gewoon heel veel inspiratie kreeg... van de, wat de mensen allemaal doen. Het is echt ongelooflijk. Wat, wat mensen allemaal... Uh, ja, voor innerlijke kracht hebben. Hey, ik kom bij jou binnenlopen... en ik zie een, een fantastische kast staan... met allemaal nieuw, New Age muziek. En dan denk ik van... goh, heb je weer zo'n karakter? <lacht> iemand die, ja, ja, iemand die zich dus... Uh, uh, het, het heeft... Uh, is, gefascineerd door iets wat hem in zijn leven raakt. En, uh, uh, en daar uh, iets mee gedaan heeft. En zo heb ik ongelooflijk veel mensen uh, ontmoet... die op hun manier uh, vormgeven aan hun leven. Uh, onlangs was ik bij een mevrouw... die had allemaal waaiers ge, uh, verzameld. Van over de hele wereld. En uh, die kon er fantastisch over vertellen. Die heeft er ook boeken over geschreven... Mm. Uh, en dan denk je, goh, wat een prachtige manier heeft zij vormgegeven aan haar eigen leven. Is gaan reizen om die dingen te halen. Heeft kunstenaars opdracht gegeven er voor haar te maken. Nou ja, en dan blijkt dat ook heel erg aan culturen te hangen. In Japan okay. een hele andere waaiers zijn dan in Indonesië of in Australië bij wijze van spreken. Uh, maar zo heb ik heel veel uh, mensen ontmoet en toen dacht ik... eigenlijk is dit heel erg sterk Bloemendaal karakter aan de kust. Dus het is heel robuust in zijn natuur, maar uh, ook in zijn mensen. Dus um, uh, daar heb ik eigenlijk meteen één conclusie uit getrokken. Ik ga heel veel naar de dorpen. En ik ga ook laten zien wat ik doe. reggae bij Sandvoort op zondag. De Jimmy Cliff en Treat the Youth Rides. We hebben een speciale editie vandaag van uh, ondertussen bij de buren het afscheid van uh, burgemeester Elbert Roest van Blumendaal. Ja, en als uh, burgemeester ging Elbert Roest uh, de dorpen in. Hij noemde ze allemaal nog gisteren nog of uh, net al bij naam. En na honderd dagen ging hij ook laten zien wat hij zoal deed als burgemeester... en postte dat op Facebook. Dat is de idee uh, uh, geworden om die Facebook-pagina te gaan houden... Ja, ja. en gewoon per dag te gaan vertellen wat ik aan het doen was. En dat uh, vroeg van mij zelf wel discipline. Want ik uh, ja, elk, eigenlijk elke avond voordat ik ging slapen... Uh, pakte ik een element van de dag en uh, daar beschreef ik dan gewoon wat over... Ja. Om zichtbaar te maken hoe bijzonder zo'n gemeenschap is. Hoe geschakeerd en, en hoeveel energie daarin zit. En, uh, en de ene keer is het een mens, de andere keer is het een vereniging. En gisteravond was ik bij de, um, de Hervormde Gemeenschap in, uh, in Bennenbroek, het Pouwkerkje uh, in, de, in de Volksmond. He, dan zijn, is daar toch een kerkenraad bezig... om uh, 400 jaar traditie in die kerk uh, eerst in, in, staande te houden. Nou, dat, ja. dat, vind, dat vind ik gewoon erg prachtig. Ja, ja. Dus dat is één strategie geweest. Dorpen ingaan mensen ontmoeten. Dat laten zien he, wat je dan doet. En uh, er ook liefdevol over schrijven. Want... Um, ik heb ook meteen gedacht van um, hier is zoveel constructiviteit en zoveel positiviteit. dat Die wil ik verwoorden. Hmm. Um, als tegenkracht tegen negatieve uh, krachten in zo'n uh, zo uh, bestuurlijk politieke gemeenschap. Ja. Nou, het tweede wat ik gedaan heb, ik, ik heb geprobeerd stabiliteit te vinden in mijn college. Er zijn geen wethouders weggegaan. Wat voor die tijd wel uh, schering en in inslag was in uh, Bloemendaal. En uh, ik heb geprobeerd om mijn bijdrage te leveren aan het hele van de ambtelijke organisatie. Want daar, die had ook heel veel deuken opgelopen. Dus dat, uh, dat is eigenlijk mijn strategie geweest. om Mij heel erg te richten op die drie uh, zaken. En dan te hopen dat het politieke uh, vraagstuk in Bloemendaal la daar langzamerhand ook... Uh, in zou gaan helen. Ja, ja. Uh, en. Uh, nou, dat betekende dat. Uh, dat hele. Dat heeft te maken met een aantal hoofdpijndossiers. Uh, waar ik het helemaal niet over ga hebben. Uh, maar die wel sterk bepalend zijn geweest. voor die uh, burgemeestersperiode. Maar ik heb wel. Ik denk dat ik wel mag zeggen. dat uh, een aantal dossiers is gesloten. Uh, en dat betekent niet dat de pijn en de bitterheid die daarin zat... verdwenen is, want die zit erin. Maar ze zijn wel gesloten. En ik heb heel erg geprobeerd te waken... dat er geen nieuwe dossiers zouden gaan ontstaan. Hmm. En uh, ik denk dat als je het gewoon netto bekijkt... dat die er ook niet zijn. Als ze er al zijn, dat het dan uh, dat ze eigenlijk opgeklopt zijn. En uh, uh, geen betekenis uh, hebben. Ja. Dus ik hoop dat ik Bloemendaal... Toch uh, ietsjes beter achterlaat dan uh, toen ik kwam. Ja. Even nog over het uh, Facebook. Uh, dat was uh, denk ik een, uh, een schot in de roos. Uh, want niet alleen bloemmedallers hebben ervan genoten. Uh, wij van Zandvoort uh, hebben er ook ge van genoten. En zo zijn wij uiteindelijk ook in contact met elkaar ja. gekomen. Ja, ja. Um, je ziet ook de uh, nieuwe... Stopt als burgemeester ook heel veel reacties. Enorm. Ongelooflijk. Enorm. En, en, uh, Enorm. Dus het is eigenlijk. Uh, het wordt veel meer bekeken en gelezen. dan misschien er gelijk wordt. Dus... Nou ja, het, het, het, ik zit natuurlijk dicht tegen de actie aan. Dus ik zit vaak op plekken. waar in de gemeenschap iets gebeurt. Ik heb ook gemerkt dat andere media aan het meelezen waren en uh, daar weer elementen uithaalden... waar ze volgens iets mee konden. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is een mooie wisselwerking uh, geweest. Um, maar uh, het, is, het is wel heel bijzonder als ik een berichtje plaats... en uh, 3.500 mensen kijken ernaar. Ja. Ja, dan, dan op enig moment... Uh, ja, men weet natuurlijk gewoon uh, dat, uh, dat ik schrijf... Uh, en ik doe het allemaal zelf... Uh, dat heb ik ook echt heel bewust gedaan... om zelf de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen. Hmm. Want je, soms maak je fouten. He, heb je, zijn er zitten er onjuistheden in. Die worden dan ook snoe, snoeihard meteen gecorrigeerd... door de mensen die lezen. Oké, oh, oké. Okay, okay. uh, en uh, soms dan uh, gebruik je niet de goede woorden. Daar word ik ook op gewezen. Ik heb ook heel dikwijls gewoon meteen aangepast... Als, uh, uh, als ik dacht van ja, nou... nou uh, je bent een mens. In, het is mensentaal. En uh, ja, soms dan... dan, dan uh, je kunt je niet altijd even gelukkig uitdrukken. Mm. Onbedoeld. Ja. Hè, want je wil, en, en burgemeesters willen geen mensen beschadigen. Nee. Dat, uh, dat, is een, dat is gewoon een, een, een stelregel. Ik wil geen mensen beschadigen. Dat, ik weet van al mijn collega's dat voor hen ook geldt. En toch kun je soms je ongelukkig uitdrukken. Ja. En dan... Uh, dus ik wilde zelf de volle verantwoordelijkheid hebben... dat er geen ambtenaar of de afdeling communicatie of zo... op afgerekend zou worden. Ik denk, als het dan fout gaat, dan ben ik zelf verantwoordelijk. Maar ik heb me daar dus wel kwetsbaar in opgesteld. Ik heb ook heel dikwijls uh, geappt of uh, teruggegeven aan mensen... Uh, excuus, ik heb dit niet goed geformuleerd. Maar ik heb ze dan toch zes jaar overleefd... Hmm. zonder dat daar brokken uit voortgekomen zijn, ja, denk ik. Ja. De, ja, dat, dat, dat, dat, ja, dat doet mij zelf deugds. Nou ja, die post van de burgemeester gaan we wel missen natuurlijk Ja dat, nou. nou, of we dat gaan missen. We... Zeker, want Even. we waren trouwe fans daarvan. Ja, ja wij vonden ja, ja, ja, ja, het hartstikke leuk. Wij hebben ervan genoten. Ja, nou ja in ieder geval uh, mooi. Uh, ja, het, heel belangrijk ook om uh, dat te doen. En uh, de mensen op zo'n manier betrokken te houden bij de dingen die je doet als burgemeester. Straks, straks niet straks, erover. Straks uiteraard meer. De disco van uh, Fruitcake en uh, My Feet Want Move. Speciale editie Zandvoort op uh, zondag. Nou, we hoorden het net al van de burgemeester. Uh... Ja, hij uh, plaatste heel veel berichten op uh, Facebook... en dat ja. moeten we allemaal gaan missen. Ja, maar uh, ja, ook een uh, bepaalde groep uh, bericht heeft hij, geloof ik, hè? Ja, daar houdt een bepaalde categorieën natuurlijk... en daar, uh, daar praat ik nu ook met hem over. De, de historicus in jou moet ook uh, ontzettend gesmuld hebben... van uh, de talloze echtparen... die vijf, ja. 50 <lacht> tot 60 jaar uh, hun ja. uh, jubileum hebben gevierd. Ja. Uh, want... Uh, ja, als ik de, de, de Facebook-berichten las, dan denk ik van... jij ja, hebt zo ongelooflijk veel verhalen gehoord. En, uh, Fantastisch, hè? En, ja, ja, wat een ja, beroep, hè? Ja, ja, ja. Maar, ja. Wat, het, maar goed, in je eigen woorden, hoe, hoe heb je het beleefd? Nou ja, ik, ik, ik, uh, ik maak denk altijd wel duidelijk dat ik uh, zo'n burgemeester vind... die het heerlijk vindt om bij mensen op bezoek te gaan die zo'n lange... Uh, levensgeschiedenis hebben, want iedereen heeft verhalen. Ja. En uh, ik vind het heerlijk om naar de verhalen van mensen te luisteren. En ik denk dat ik ook goed in staat ben... om hen die verhalen te ontlokken. Mm. Ja, omdat ik gewoon oprecht geïnteresseerd ben... in wat ze hebben meegemaakt. Ja. En uh, er zitten uh, in ieder mensens leven uh, zitten disrupties. Dus gebeurtenissen die uh, de boel op stelte hebben gezet... Uh, en waarover mensen dan uh, uh, uh, kunnen vertellen. En uh, hoe ze dat hebben overwonnen. Hè? Als er teleurstellingen waren. Of uh, decepties. Of, uh, of enorme vreugdevolle momenten. Of mensen die fantastisch vormgegeven hebben in hun leven. Hè? Die, uh, die ondernemingen hebben opgebouwd. Ik heb van alles meegemaakt op dat gebied. Uh, en ik vind het fantastisch om naar te luisteren. Ja. En, en met hen daarover in gesprek te gaan. En soms... Um, kon ik dan ook wel coachen. Uh, um, ik herinner me dat ik nog niet eens zo lang geleden bij een gezin zat. Waar uh, de man nog in een auto reed. En eigenlijk mij binnen uh, een kwartier duidelijk werd. Dat dat niet meer verantwoord was. Hmm. Uh, en dan ga je het gesprek daarover aan. van, uh, joh, Ik begrijp je vrijheid. En die is ieder mens lief. Maar als je zo meteen een, een, een meisje van tien jaar van de weg afkegelt. Dan, dan veroorzaak je een ramp in de mensenleven. Ja. Is, is dus ik de, heb ook wel met, met mensen huilend aan de balie van de burgerzaken gestaan. Dat ze hun rijbewijs in gingen leven. Ja, ja, ja, ja. Of uh, mensen die uh, zo'n dusdanige vorm van Alzheimer hadden. Dat eigenlijk niet meer verantwoord was dat ze nog in hun in een partnerschap leefde. En, en dat ik wegging en dacht... ja ik ga nu echt sociale zaken inschakelen... Om, uh, om het gesprek aan te gaan... of het nog wel verantwoord is. Ja. En zo, um, ja, zo... zo is dat werk... eigenlijk altijd... Ja, zo kleurrijk... en uh, afwisselend. Daar heb ik enorm van, uh, van genoten. Ik vind het een onwaarschijnlijk... voorrecht om uh, dit beroep te mogen uitoefenen. Ga je dat het meeste missen? Ja. Ja, ja, ik liep gisteren de, uh, het bouwkerkje uit. Uh, ik was samen met wethouder Heijink. En ik zei van, uh, dit, dit gaat mij pijn doen. Hmm. Uh, dat ik altijd overal welkom ben. Um, kan, goed kan luisteren. Uh, en kan proberen na te denken over uh, wat, wat zouden we hiermee kunnen. Als gemeenschap of als uh, openbaar bestuur. Ik had gistermiddag nog een heel indringend gesprek... met een uh, moeder uh, uit uh, Bennebroek. Uh, die zich echt heel erg veel zorgen maakt... over de omgangsvormen... Uh, onder kinderen. Hmm. Uh, die natuurlijk... enorme social media uh, ja. werken. Moderne. En, en, en Snapchat uh, is op dit moment... buitengewoon populair. Ja. Maar ook elkaar vreselijk bejegenen. Uh, en, uh, en pijn doen. En beschadigen. En... Ja, hoe ga je daarmee om? Dat is ook weer zo'n vraagstuk wat mij fascineert. Van, uh, maar ik moet het nu loslaten. Want ik, ga, ik heb zometeen het gezag niet meer om dit te kunnen. Dus ik moet er meer op, uh, op persoonlijke dingen gaan. Ja. En altijd als ik deze plaat draai ben... dan nou moet ja. ik weer denken aan... Veronica, kom naar je toe deze oh, ja, zomer. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja die uh, gebruikte dit uh, bij uh, die promo... voor uh, de zomer op locatie zeg maar, uh, van uh, Radio Veronica. Je James Last. We hebben een speciale editie vandaag... van uh, ondertussen bij de buren en... Uh, we zijn al heel veel te weten gekomen over burgemeester Elbert Roest. Ja, en we gaan verder praten met hem over nou, dus zeg maar de andere taken van de burgemeester. We hebben het over je, je burgemeester, de taken van de burgemeester. Ja. Um, in, in coronatijd uh, had je veel contact met je collega burgemeesters. Zeker. Met um, name David, Bodeburg. Ja, dat, is, dat, dat las ik. En dat vond ik wel bijzonder. Want. Um, is, is dat eigenlijk nog... Nou, laten we het even over die coronatijd hebben. Hoe, hoe indringend was dat eigenlijk? Ook, ook dat is weer iets wat zich voor de inwoners... Uh, ja, zich bijna niet laat voorstellen. Nee. Um, kijk, we, we zijn vergeten... Godzijdank, omdat mensen zo in elkaar zitten... hoe spannend die eerste maanden waren. Zeker, Zeker de eerste weken. Omdat we eigenlijk niet wisten... of het een soort van Spaanse griep zou zijn... Ja waarbij uh, ja, gewoon grote groepen mensen plotseling zouden kunnen gaan sterven. Ja, ja. Ja, dat was, uh, Speelde uh, dat in jullie uh, openbaar bestuur eigenlijk een, een, die gedachte een grote rol? Ja, natuurlijk. Als ik terugroep dat er uh, in een aantal zuidelijke uh, gemeenschappen... waar carnaval werd gevierd... Ja, uh, ja, dat uh, pastoors echt meerdere keer per week... Uh, ...begravenissen uh, gingen doen. Nou, dat was een schrikbeeld. Hmm. Dat het in één keer... Uh, dus ik heb ook met... Uh, ...met de begrafenisondernemers ...en met, uh, met uh, de predikanten... Uh, ...en met welzijnsorganisaties... ...toen indringend gesproken... ...van wat, wat gaan we doen... ...als het uh, uh, helemaal massaal wordt... ...of als het ons persoonlijk zou kunnen gaan raken... ...ook in onze families. Ja. We wisten gewoon niet hoe het zich zou ontwikkelen. Uh, en uh, ja, die, die contacten tussen burgemeesters onderling. Uh, die waren zeer intensief. Iedere maandagochtend kwamen we jarenlang. kwamen we iedere uh, maandagochtend in teams uh, bij elkaar. Mm. Hè, toen hebben we natuurlijk ook geleerd om digitaal te vergaderen. Wat, wat een ja. revolutie is in de wereld, denk ik, uh, geweest. Uh, omdat iedereen nu uh, in uh, ja, collectief vergaderen, digitaal. Waardoor veel minder vervoersbewegingen nodig zijn. Het is echt een fantastische ja, ontwikkeling. Maar we kwamen altijd bij elkaar. En daar bespraken we de laatste stand van zaken. Ook de maatschappelijke onrust die het opleverde. Het maatschappelijk ongerief. Dus mensen die eenzaam zijn en aan hun boodschappen moesten komen. Dat... Dat deel zat er ook in. Hè. Uh, kinderen die niet meer naar, bij hun ouders op bezoek konden uh, gaan. Mensen die elkaar niet meer konden aanraken. Uh, dat zat erin. Uh, maar ook de maatschappelijke spanning. Uh, enorme toename van demonstraties. We zijn ja. het allemaal vergeten. Ja. <racht> maar uh, dat, dat gaf e echt grote verenigingen die uh, dreigden af ja. hier te gaan. Omdat hun leden wegliepen. Ja, ja, ja. Uh, de, uh, dus... We hebben zitten vegen op uh, de vraagstukken. En uh, wat is het fijn dat we als mensen in staat zijn... om dat geheugen heel snel weer te ontladen, zou ik bijna willen zeggen. Maar ik, neem, maar ik probeer me een beeld te vormen ja. van uh, elke burgemeester heeft natuurlijk zijn eigen gemeente. Ja. Daaroverheen ja. zit natuurlijk de GGD ja. in, uh, in beeld met de ja. veiligheidsregio. Ja. Uh, dat alles komt denk ik dan samen. Ja, dat komt er heel erg samen. Dus in die, um, in die maandagochtendvergaderingen zaten uh, politie, justitie, uh, de veiligheidsregio. Dan heb je dus over de uh, uh, hulpdiensten. Ja. Uh, de ambulancezorg. De GGZ-zorg. Want ook mensen die ja. met onbegrepen gedrag... zoals ze dat noemen... moesten toch wel geholpen worden door hulpverleners. En... Het was ook met de vraag of in die periode was er natuurlijk ook grote angst dat mensen daar ziek zouden worden. Zowel degene die hulp verleende, ja. als degene die, aan wie hulp verleend werd. Ja, ja. En er waren er ook heel veel die weigerden. Die zeiden: er komt niemand meer in mijn huis in. want als ik die bacterie of het virus oploop, dan ga ik eraan. Dus, maar wel mensen die bijvoorbeeld medicijnzorg nodig hadden. Ja. Het gaat heel ver. Het gaat heel ver, huisartsen uh, ja. die, die zwaar overbelast uh, raakten. Ja. Um, dus wij kwamen iedere maandagochtend bij elkaar. We spraken dat uh, in, uh, intensief. En als je het dan over het profiel van de gemeente hebt, wij hadden David uh, Molenburg en ik natuurlijk dat strand. En uh, ja, op enig moment hebben we moeten besluiten om die uh, parkeerplaatsen te sluiten, zodat mensen ook uh, niet meer naar het strand toe zouden komen omdat we bang waren dat er grootschalige besmettingen... Uh, in, in, uh, in die wandelingen zouden kunnen gaan uh, ja, ja. ontstaan. Ja. En dat zijn hele uh, ingrijpende maatregelen. Omdat het de vrijheid van mensen ontneemt. Ja. En ook heel veel onbegrip bij het publiek opleverde. De mensen die elkaar niet meer in, uh, uh, bij, bij verenigingen of anderszins konden ontmoeten. Die dachten, van: nou dan gaan we lekker naar buiten. Ja, precies. Maar op het moment dat je dan... Uh, uh, uh, de, het, het dringende advies van uh, artsen krijgt van, uh, dat dat toch heel riskant zou kunnen zijn ja, dan kun je als burgemeester niet anders doen dan handelen. Ik... chance aussi peu Mais pour moi une mieux sous aucun prétexte je ne veux devant toi sur poser mes soins la hiérarchie inex comment te dire adieu. Mon petit Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une ex, vaudrait mieux. I miss you Over Elbert uh, Roest. Hij is uh, geen burgemeester meer sinds een uh, aantal uren. Want uh, per 1 oktober uh, is hij burgemeester af van uh, Bloemendaal. Benno. Ja, uh, bijna 16 uur geleden was hij nog uh, burgemeester. Dus het is nog geen 24 uur. Uh, we waren net. Uh, hadden we het uitgebreid over coronatijd. Uh, ik moest dat afbreken, want uh, het zou anders te lang worden. Maar. Uh, we gaan daar even verder over praten. Ik wil in, uh, in herinnering brengen... iets wat enorme spanning in Bloemendaal heeft opgeleverd. Dat we op een gegeven moment... een fantastische sneeuwstroom kregen. En uh, er weer... na heel veel jaren... gesleed kon worden vanaf het kopje... naar ja. uh, een oude traditie in Bloemendaal. Kopje van Bloemendaal. Duin en en toen, moest ik, uh, ja. toen moest ik dus... Uh, gaan vertellen dat dat... Uh, dat we zouden gaan strooien... om te voorkomen dat mensen... Ja, naar beneden ja. zouden sleën. Nou, de boosheid die dat op dat moment opleverde. Ja. Uh, wie ik wel niet dacht uh, zijn dat ik die maatregel nam. Ja. Uh, dat ik bij SBS uh, Hart voor Nederland uh, probeerde uit te leggen aan de bevolking... Uh, dat, uh, dat dat echt te riskant was in de situatie vanuit de optiek van de burgemeester. Nou, hoeveel haatmails mij dat opgeleverd heeft op dat moment, dat wil je niet weten. Ja. Dus er zit, uh, uh, het was een fascinerende periode achteraf uh, bekeken. En ik denk, eerlijk gezegd, dat we er relatief goed doorheen gekomen zijn. Mm. Uh, en en uh, dat we elkaar hebben vastgehouden uh, als, als, uh, ja, als organisaties. Helemaal in de breedte. Uh, ik noemde ze net ongeveer wel. Ja. Uh, en als burgemeester, David en ik, uh, belden elkaar iedere avond om een uur of zes. Van hoe staan we ervoor, uh, zo vlak voor de maaltijd. Um, en uh, wat, uh, wat hebben we te doen. Hm. En ja, uh, er zijn ook fantastische vormen van samenwerking uit voortgevloeid. Uh, dus het heeft uh, heel verschillende herinneringen. Ja. Maar wat fijn dat het een herinnering is... dat we het eigenlijk al bijna een beetje vergeten zijn met elkaar. Ja, precies. Wat, wat deed die boosheid uh, eigenlijk met je? Dat, ik bedoel, je, je ziet al in een hele stressvolle periode... Ja. dan nog die enorme boosheid. Ja. Ja. Die ja, dan moet je tegen kunnen tegenwoordig. Openbaar bestuurder. Ja. Uh, uh, uh, ja het is geen... Uh, maar jij bent ook maar een mens. Het is geen erebaan hoor meer. Dus het is gewoon een knalharder job uh, ja. waar je... Uh, managementvaardigheden in moet hebben. En uh, ja, ook een behoorlijk uh, incasseringsvermogen. Ja, ja, ja. En Dus wat doet het met jou als mens? Dat zal zich uh, moeten gaan bewijzen in de komende, <lacht> het komende jaar. Als ik ja. daar goed doorheen kom, en daarom wil ik ook gaan lopen... dan, uh, dan heb ik het goed overleefd. Ik, uh, ik ben enorm ontspannen geworden in het afgelopen jaar... Uh, ook in de politiek-bestuurlijke kant van, uh, van Bloemendaal. Dus ik denk dat ik er goed doorheen kom. Maar het zal zich pas bewijzen als, uh, als ik echt een half jaar uh, uh, gepensioneerd ben. Nou, dat uh, mogen we natuurlijk hopen. Want, want het zou is, is vredelijk zijn als iemand uh, daar... En dat hoor je wel eens, hè? Dat mensen... Uh, dus zijn ze gestopt met werken en dan na een verloop van tijd is het ineens, storten ze in elkaar, is het over en uit, krijgen ze een hartverknettering. Maar zo. gelukkig blijft hij in ieder geval, hij, Albert Roest, lekker bezig nog hè? Ja, hij zegt, dat is natuurlijk het grote voordeel als je ervan bewust bent en uh, Albert blijft natuurlijk bezig, hij heeft een part-time baan bij het ministerie. Uh, en nog wel in een heel andere branche. Dus dat uh, prikkelt enorm. Uh, en dat is natuurlijk gelijk stimulerend. En uh, er hoeft niet meer 27, 24, 7 aan de bak. Dus dat, uh, dat scheelt ook heel veel. Zo is het mm. dus ook uh, tijd voor de boot. Onder meer uh, waar hij het over gehad heeft. Uh, precies, in dit precies. En lekker varen. Uh, lekker varen en wandelen. En, en in het volgende uur gaan we daar uh, natuurlijk verder over praten. Zeker Het mm. volgende uur de special rondom het uh, afscheid van uh, burgemeester Albert Roes van Bloemendaal. Dit is Zandvoort op zondag, ondertussen bij de buren. En hier is Lionel Ritsi.